Kogels. Zodra de soldaten de kokerij binnenkwamen, schoot mijn opa ze bang, bang, één voor één overhoop. Soms ook droomde ik dat hij eerst een ketel kokend water over ze heen kiepte en ze daarna beheerst afmaakte. Zoals hij deed met het varken dat hij op maandagen meebracht van de markt in Rotterdam. Mart, zeiden mijn opa en oma trouwens. Niet markt, maar Mart. Wat zijn de feiten? Mijn opa, Gerrit Vervelde, is in juli 1943 opgepakt in Oud-Beijerland... aan de Westvoorstraat 16. Hij heeft tot 10 december in kamp Vught gezeten als gevangene 6.643 in barak nummer 17. Zo staat het op zijn registratiekaart. Gehuld in een gestreepte overal had hij keien moeten verplaatsen... van de ene hoop naar de andere en weer terug. Ooit heeft hij mijn moeder verteld over een barakgenoot die het werk niet aankom. De man was te ziek om ochtends op het appel te komen maar niet verschijnen was uit hem boze. Daarom hadden ze hem in een kruiwagen naar de appelplaats geduwd. De man kreeg een schop tegen zijn benen die over de rand hingen. Opstaan! Kampvucht, officieel concentrationslager Herzog en Busch, viel rechtstreeks onder de SS in Berlijn... maar werd beheerd en bewaakt door Nederlanders... Het is dus waarschijnlijk dat er inderdaad gewoon opstaan heeft geklonken. De gevangene probeerde het. Maar hij miste de kracht om op zijn ellebogen te steunen... en viel terug in de kuip. Hij stierf. Lange tijd heb ik niet geweten waarom mijn opa in Vught had gezeten. Ik nam aan dat hij een held was dat hij verzetsdaden had gepleegd met gevaar voor eigen leven. Of tenminste dat hij clandestien, bovenop de rantsoenen... elke week wat extra vlees bezorgde bij gezinnen met onderduikers. De gedachte dat hij ook voor woeker of zwarthandel kon zijn gearresteerd... weigerde ik toe te laten. Pas toen ik later zelf in een oorlog belandde begin jaren negentig op de balkan, begon ik mij bewust af te vragen... of mijn opa iets moedigs of iets lafs had gedaan. Het was ermee begonnen dat ik in 1992 als beginnend journalist... met een kogelvrij vest van de Harskamp-kazerne in mijn bagage... naar ex-Jugoslavië was verhuisd. Vanuit standplaats Belgrado berichtte ik over etnische en religieuze zuiveringen. Slachtingen die ik niet begreep. Ik vond dat ik onpartijdig moest blijven. Anders was ik een waardeloze verslaggever. Het was immers niet mijn oorlog. Maar, voor ik het wist, zat ik er middenin. Op een dag kreeg ik een tip. In de stationsbuurt was een jongen het... het... Kantoor van de Verenigde Naties binnengevlucht. Pedja heette hij, 19 jaar. Zijn ouders zaten vast in het belegerde Sarajevo. En hij weigerde vanuit de heuvels op ze te schieten. Of ik hem wilde interviewen. Pedja had krullen en diepliggende ogen. Bij een bekertje koffie in het VN-kantoor vertelde hij over zijn angst... te worden uitgeleverd aan de krijgsraad van generaal Mladic. Als deserteur. Ik gaf Petja mijn visitekaartje en schreef diezelfde middag mijn stuk voor de krant. S avonds ging de bel. Petja Met in elke hand een plastic tas... Hij vroeg om een slaapplaats voor de nacht. ''Morgen ben ik weg,'' zei hij. ''Dan neem ik de bus naar Macedonië.'' Ik liet hem binnen en wees hem op de sofa. Pedja trapte zijn gimpen uit en liep op voeten over het parket... zette zijn bezit aan het hoofdeinde van mijn bank. De volgende ochtend vertrok hij naar Skopje... Maar bij de eerste, de beste politiecontrole, werd Petja uit de bus gehaald. Diezelfde middag stond hij opnieuw voor mijn deur. Zo kwam het dat Petja voorlopig bij mij bivakkeerde. En dat hij op zaterdagen mee ging voetballen in het park bij de Donau. Dat was wat wij, buitenlandcorrespondenten aan sport deden in Belgrado. Tussendoor maakte ik reizen naar het front. Ik bezocht Sarajevo. Sprak met slachtoffers en daders. En als ik dan weer thuis kwam, gedroeg Pedja zich steeds schichtiger. Is er iets? vroeg ik hem op een avond. Dat mijn whisky van de tekst free op was, kon me niet schelen. Maar de papieren op mijn bureau lagen niet meer op volgorde. Pedja begroef zijn gezicht in zijn handen. Na een hele poos zo te hebben gezeten haalde hij zijn vingers met kracht naar beneden... zodat er heel even witte strepen over zijn wangen liepen. Toen bekende hij dat hij mij, ons... de voetballende buitenlandcorrespondenten... bespioneerde. De politie had hem niet alleen uit de bus gehaald. Ze had hem ook uitgehoord en voor het blok gezet. Hij mocht gaan op voorwaarde dat hij zich eens per week meldde met informatie over mij en mijn collega's. Wie waren onze bronnen? Wat stond er op onze agenda? Werkte hij niet mee, dan zou hij alsnog worden uitgeleverd aan de krijgsraad van generaal Mladic. Ik probeerde voor mezelf na te gaan of er iemand door Peja's toedoen in gevaar was gebracht... Kort tevoren had mijn Servische tolk me door de omsingeling van Srebrenica gesmokkeld. Ik had de wanhoop en het gebrek gezien van de samengedreven moslims van Oost-Bosnië. Tienduizenden in een afgesloten dal. Op de terugweg uit dit ghetto waren mijn tolk en ik... opgepakt door de Bosnisch-Servische belegeraars... en geïntimideerd door het schoolhoofd van... Baratunac, meneer Nikolic. Het voelde alsof we in een vuik waren gezwommen. Mijn tolk werd uitgemaakt voor landverrader... die moest worden afgericht. Nikolic was een inlichtingenman voor wie wij toen al zitterden, en die nu in Scheveringen een celstraf uitzit van 27 jaar... voor zijn aandeel in de massamoord bij Srebrenica... Zelfs toen we uiteindelijk mochten vertrekken, was mijn tolk doodsbang dat Nikolic bij wijze van afscheidsgroet, een paar gerichte of ongerichte schoten op onze auto zou afvuren. Was het Pedja die ons had verlinkt? Ik weet het niet. Misschien was het naïef van me geweest om hem in huis te halen. Toch heb ik er nooit spijt van gehad. Hij belde aan, ik liet hem binnen. Soms doe je dingen in een impuls. Soms omdat het je boerenplicht is. Soms omdat je geen nee durft te zeggen. Misschien gold iets soortgelijks voor Petja. Hij zei dat hij niet wilde moorden en plunderen, dat hij daarom was gevlucht. Maar waarschijnlijk was hij ook gewoon bang voor zijn eigen leven... Het motief voor de dingen die we doen is, denk ik, zelden eenduidig. Maar elke daad heeft wel altijd een bepaald gewicht. En dat gewicht kan twee kanten opneigen. Naar moedig of naar laf. Mijn opa Gerrit heeft zich in de zomer van 1943... niet tegen zijn arrestatie verzet. Hoe graag ik dat als kind ook had gewild... Er was om te beginnen geen enkele Duitser de slagerij binnengekomen. Het waren Nederlanders, NSB'ers van het dorp. Ze hadden een arrestatiebevel bij zich... en zeiden dat mijn opa geld beheerde van onderduikers. Om precies te zijn van het gezin Koopman. Zonder iets te zeggen had mijn opa het opgeëiste geld... achter het wandkleed in de achterkamer vandaan gehaald. Hij had zijn kiel verwisseld voor een jas en was meegegaan. De familie Koopman, vader, moeder, drie kinderen... woonde aan de Westvoorstraat nummer 11. Voor de oorlog hadden ze een spaar- en leenbank die Koopman heette. Ze kochten hun rosbief en hun runderlapjes bij mijn opa en oma... die op hun beurt een rekening hadden bij de Koopmanbank. Middenstanders onder elkaar... Ze hadden moeten emigreren toen het nog kon. Heb ik een van mijn ooms ooit horen zeggen. Geld zat. Maar ze doken onder. Vader Koopman was op een dag de slagerij binnengestapt en had mijn opa apart genomen bij het hakblok. Hij had een envelop met geld bij zich en vroeg of zijn buurman die voor de duur van de oorlog in bewaring wilde nemen. Op gezette tijden zou er iemand met een codewoord om vragen om er iets uit te halen. Mijn opa had de envelop woordeloos aangenomen. Zo was het gegaan. Een buurman in het nauw duwde hem een envelop in handen en die pakte hij aan. Voor deze handeling had mijn opa vijf maanden lang het schrikregime van Kampvucht moeten doorstaan en mijn oma, mijn ooms en mijn moeder, de kwellende onzekerheid of zij hem ooit zouden terugzien. Afgetekend op de schaal van het oorlogsleed zijn dit krasjes. Schrammetjes. Maar het is niet het hele verhaal. Ook het lot van de familie Koopman is op een registratiekaart vastgelegd. Ik lees voor. Hartog Koopman... Oud-Beyerland, 24 november 1889. Sobibor, 9 juli 1943. Helena Koopman-Hammer, echtgenote. Den Haag, 6 juni 1891. Sobibor, 9 juli 1943. Francisca Koopman, dochter. oud Beierland 7 september 1919. Sobibor, 9 juli 1943. Johanna Marie Koopman, dochter. Oud-Beierland, 9 februari 1922. Sobibor, 9 juli 1943. Meijer Koopman, zoon. Oud-Beierland, 2 oktober 1924. Sobibor. 9 juli 1943. Ze hadden op twee adressen ondergedoken gezeten: in Delft en in Rotterdam. Wij gedenken hen vandaag en elke 4 mei, zolang er mei maanden zullen zijn. Samen met honderdduizenden anderen, slachtoffers van geweld in Nederland en ver daarbuiten in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Gedenken is meer, dan, is meer dan stilstaan. Het is ook positie bepalen, de koers herijken en zo nodig aanpassen... om er zeker van te zijn dat we niet afstevenen op een volgende oorlogsramp. De grootste dreiging van dit moment is dat de lading kan gaan schuiven... met als kroniewil, als het kostbaarste wat we bezitten...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 Enkel het plechtig en collectief uitspreken van de bezwering Nooit meer Auschwitz is niet genoeg. Er wordt de laatste tijd weer gemorreld aan de kabels. Willen we dat? Laten we het gebeuren? Doen we er wat tegen? Dit is hoe ik het zie. Door zijn buurman bij te staan heeft mijn opa Gerrit, hoe miniem ook, Weerstand geboden aan de eigenvolk eerst dictatuur van 4045. Zoals Pedja zich in 1994 op de Balkan tegen de eigenvolk eerst waanzin heeft verzet door te deserteren. Daden van licht kaliber misschien. Toch zijn ze belangrijk, omdat vele lichte daden bij elkaar de balans kunnen doen doorslaan. In de slagerij van mijn opa en oma stond een ouderwetse weegschaal met losse koperen gewichtjes. Van een kilo, een pond, een ons, tot en met kleintjes van vijf gram. Als er straks in Europa opnieuw groepen mensen door het eigen volk eerst denken overboord dreigen te vallen, aan welke kant plaatsen we dan onze gewichtjes? Hellen we mee? Of bieden we tegenwicht? <tiedat> Sita sent an ego. Zo'n rantas, een Vins lied... waarin de Weidse verlaten Finse oevers... telkens weer een vroeger geleden verlies oproepen. Nu de overdenking en het Onze vader van Van der Meulen. Aan het begin van de geschiedenis van de mensheid... gebeurt er iets heel bepalends. Er klinkt een vraag. Mens, waar is je broeder? En er klinkt een antwoord... Ik weet het niet. Ben ik dan mijn broeders hoeder? Het antwoord dat een ieder geeft op deze laatste vraag... bepaalde toen en bepaalt nu in wat voor samenleving we leven. Mijn naaste blijkt de ander te zijn geworden... Tolerantie was een oer-Hollands woord. Niet een slap, maar juist een krachtig, een actief woord. In het Latijn betekent het niet alleen verdragen... maar ook uithouden, volharden en draaglijk maken. Dat vraagt om een sterke wil. Samen, hier, symbolisch, schouder aan schouder willen we in een gebed het ondraaglijke wat we gedenken draaglijk maken voor de nabestaanden. Willen we datgene wat hun geliefden wilden tot leven brengen. Vrijheid voor een ieder en de ander weer maken tot mijn naaste. Mag ik u voorgaan? in gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, in de hemel en op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons juist van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Van de Luchtmacht, hoofd van de Meulen. En dan wordt de bijeenkomst afgesloten met het zesde complet van het Wilhelmus. Prins Willem, Alexander en Prinses Maxima gaan nu naar het paleis Op de Dam hiernaast... waarnaar ze rond 5:08 uur acht Op de Dam zullen zijn... om de herdenking daar bij het Nationaal Monument bij te wonen. Daar waar de kransen worden gelegd en het om 8 uur, twee minuten stil zal zijn. Vanuit de Nieuwe Kerk, tot straks. Menoré Meijer, ook hij gaat dus naar de Dam. In de tussentijd kunt u luisteren naar het verhaal van Breskens. Tijdens de herdenking op de 4e mei gaat traditioneel veel aandacht uit... naar het lot van de Joden, van verzetsmensen en militairen. Maar oorlog treft altijd ook veel burgers. De Zeeuws-Slaamse havenstad Breskens verloor in 1944 op één dag veel mensen. Het gebeurde bij een Brits bombardement dat onderdeel was van de bevrijding. De datum is tegenwoordig dubbelbeladen. 11 september. Jeroen Wilaert ontmoet in Breskens drie overlevenden... die toen nog heel jong waren. Jenny Fokke, Jaap Keimel en Johan Provoost. Het was mooi weer, die maandag, Jenny Fokke. Het was prachtig weer. Het was echt een strak blauwe lucht. En ik was samen met mijn oudere broer buiten aan het spelen... op de schommel. Ik had een broertje, die was pas geboren van drie weken... en mijn moeder had gezegd... Je mag niet weglopen, je moet echt beneden in de tuin blijven spelen. Maar het was ook mooi weer en we wisten dat er een eindje verder stond een wagen van de Duitsers en daar lag papier op. En dat was natuurlijk voor kinderen prachtig, want dan kon je tekenen en mijn broer die zei kom we gaan toch eventjes naar die wagen want we gaan dat papier halen. En terwijl we daar naartoe gingen, dan zagen we de vliegtuigen al komen van de richting van Hoofdplaats. En ik zei tegen mijn broer, kom, we moeten terug. Maar die wou toch nog even verder gaan en we konden niet meer thuis komen. En onze buurvrouw die zag het, die zag ons lopen en die heeft ons naar binnen geroepen. Johan Provoost, de bevrijding was in de buurt al in volle gang, hè? Ja, inderdaad. En vooral het oostelijk deel en, en het noord... Uh de auto van België dat was dus bevrijd. En de Canadezen die, uh, waren zo'n beetje in de buurt van het Leopoldkanaal terechtgekomen. En uh, die Duitsers die uit Frankrijk en België kwamen... die werden dus hierover gezet naar Vlissing... om verder uh, weg te vluchten richting uh, Nederland. En uh, de Galeren hebben toen uh, op half september uh, geprobeerd... om dat terugtrekkende leger tegen te houden, maar dat is niet gelukt. En dat hebben ze dus geprobeerd door middel van een zwaar bombardement dat bedoeld was voor de haven. En de meeste bom zijn dus in het hart van de gemeente terechtgekomen. Jaap Keimel, ineens hingen die vliegtuigen daar... als een soort metalen onweersbui. Dachten we daarvoor hebben we een flat in de heen... en die zijn aan de Belgische kust terechtgekomen. Maar verder hadden we geen waarschuwing. De gestrooide waarschuwingsbiljetten die zijn verwaaid. Die zijn verwaaid, ja. Als je natuurlijk op een bepaalde hoogte die, uh, die uitstrooit... dan kan die op een andere plaats terechtkomen natuurlijk. daar ze wel bedoeld zijn. En dat is natuurlijk voor ons een probleem geweest, want als we dat op de tijd geweten hadden, dan kon we misschien weggekomen, ik weet het ook niet. Want we zijn in veertig weg geweest en toen we kwamen we terug was het allemaal natuurlijk een, een zorgje van, van de, de terugtrekkende troepen die alle mensen hier... We waren geëvacueerd geweest naar Sluis en we kwamen terug. En de kippen en de varkens was geslacht in huis. Nee. Dus dan ga je voor de tweede keer niet zo makkelijk weg. Nee. Dus mijn vader en mijn moeder ja, ja, wachten af. Ze hadden een, een bestemming in de Maar ja, je wacht voor het laatste moment. Ze hadden die ervaring uit 1940 al. Ze ja. alles als overhoop gehaald, dus uh, ze aarzelden. Ze aarzelden natuurlijk. Ja. En dat is ook de begrijpen. Hè? Ja. En ja, er is hier nog nooit iets gebeurd... Er is een keer een bom gevallen op het, het, het, aan het zwembad hier, maar dat was ja, dat was een, een sporadisch dat er voorkwam. En het was hier eigenlijk helemaal geen oorlog. Ja, het was wel oorlog, maar bedoel, wat... en er bij... gebeurde weinig. Er ja. gebeurde op dat moment weinig. Ja. En dat is natuurlijk, dan, dan, dan ga je niet zo makkelijk weg. En toen hadden jullie ineens te maken met een hele grote concentratie extra Duitsers die hier maar probeerden weg te komen over de Westerschelde. Ja, maar die waren natuurlijk al altijd maar bezig om uh, richting de haven te trekken, om overgezet te worden naar de overkant. Want die wilden hier wel weg. Dus het was hier altijd wel een drukte. Want ze, ze zochten alles, paden en karren... om toch maar alles mee te kunnen nemen... naar de haven. En daar lagen de schepen klaar, vlotten klaar, alles. Om, uh, om overgezet te worden naar... Alles wat dreef. Alles wat dreef om overgezet te worden naar Vlissingen, natuurlijk. En het was de bedoeling van het bombardement... om dat, die terugtrekkende Duitsers dus te raken. Maar dat is helaas een beetje mis te Het was half vier in de middag, 11 september 1944. Dan vallen de bommen, Johan Provoost. Ja, inderdaad. En de eerste die vielen in de buurt van de haven. En uh, hoe verder het bombardement vorderde... dan uh, kwamen ze steeds dichterbij te vallen in een dorp. En uh, het waren nog steeds uh, verschillende soorten aanvallen... En tussen die aanvallen door was het even pauze. En dan dachten we dus, nou ja, het zal wel over zijn. Maar een, uh, een kort ogenblikje nadat de begon het opnieuw. En telkens kwam die bommen steeds dichterbij. En in een van de laatste series vielen er een of meer bommen uh, achter, vlak achter ons huis. En dat het uh, als een kaarthuis in elkaar stortte. En we zaten dus met elf mensen, waarvan acht kinderen zaten we onder het pijn. We hadden geen kelder, alleen een, een, een, een, ja, een kelderkast onder de trap. En we zaten dus met, met, gewoon met, met elf mensen onder het puin, waarvan acht kinderen. En van die acht kinderen zijn er dus uh, vier, hebben ze dus niet overleefd. Kindersprovoost? Nee, één nee, zusje van me. En uh, de rest waren vriendjes en een buurmeisje van ons. En nog een uh, jongetje van vijf jaar, dat met zijn vader bij ons in huis vluchtte toen aan de eerste bom viel. En dat jongetje is ook overleden en is ook nooit meer teruggevonden. Maar hoe voel je je op het moment? Oh, dat is onbeschrijfelijk. Dat, dat, dat, dat, dat. Als je dat niet meemaakt... Dan... U bent 13 jaar dan? Ik was 13 jaar. En dan snap je niet dat je als 13 jaar he, uh, na zo'n bombardement dan kan denken. En wat over je dan denkt, dat weet ik niet. Maar, maar, maar het, het is, uh, ik weet wel dat ik het van het eerste moment tot het laatste moment nog helemaal kan overtuigen. Wat zie je om je heen? Een grote smerige bende. Uh, 90% van de woningen in de buurt die lagen in pijn en de rest was zwaar beschadigd. Overal vlogen de straten in brand en, en vluchtende mensen, uh, vluchtende paarden, uh, fin, noem het maar allemaal op. Het was een complete chaos. En iedereen die dus de kans kreeg, die, die, die vluchtte weg. En je zag dus ook mensen wegbrengen die gewond waren, die overleden waren. Iedereen schreeuwde naar iedereen om maar te weten te komen of die nog leefde of die er nog was of, of hoe of wat. Het is dus gewoon een chaos. En als je dat nooit hebt meegemaakt, dan, dan, dan, dan kan je dat bijna niet vertellen hoe je je dan voelt. Maar je bent totaal, totaal, ja moet ik zeggen, van de kaart af. Maar je kijkt eerst wie er van je familie nog leeft? Uh, ja, uiteraard. En... Uh, die Duitse soldaten, want er was een Duitse soldaat ook bij ons in huis gevlucht, en die riep natuurlijk ook maar wel heel veel hielven. En daardoor kwamen er dus Duitse soldaten, die dus in het dorp waren, die kwamen dus helpen om ons van onder pijn te halen. En eh, mijn vader die was niet thuis, want die was buiten het dorp. En eh, je moet niet vragen eh, wat dat voor hem was als die zo je thuis kwam. Zijn uh, huis in pijn, zijn familie onder het pijn. En fijn, die Duitsers die hebben er dus een hoop mensen van onder het pijn gehaald. En ze kunnen dus zeggen wat ze willen van die Duitse soldaten. Maar als die het niet gedaan hadden wat ze bij ons gedaan hadden. dan waren er nog uh, veel meer burgerslachtoffers geweest. En dat hebben ze hun dus weten te voorkomen. Maar wij komen zelf niet van onder het pijn. En, en, en, en de buren. Nou, er was een meisje van de buren, dat was ook bij ons. Dus die buurman heeft geholpen. Maar toen dat meisje uh, gevonden was, dan ging die ermee weg. En dat was bij een andere buurman precies hetzelfde. En, en, en iedereen die had uh, werk genoeg aan zichzelf. Dat er geen gelegenheid of tijd was om, om, om andere mensen nog te helpen. Want iedereen vluchtte het dorp uit, die wilde weg. En toen hebben mijn vader en ik dus... Uh, nou, dat uh, mijn zusje nog van onder puin gehaald... Maar dat waren er dus ook, die, die zijn er niet, nooit meer gevonden. Jenny Fokke? Ik zat dus in de kelder bij de buren samen met mijn broer. Die, die mensen hadden geen kinderen. Ik besefte toen op dat moment helemaal niet... dat mijn vader en moeder natuurlijk heel, heel angstig waren... omdat ze niet wisten waar we waren. En af en toe deed dan de buurvrouw of de buurman de deur van die kelder een beetje open... en dan zag je het raam helemaal naar binnen bollen... en dat, dat sprong dan kapot... En de buurvrouw had gezegd... ga dan maar zitten. Maar ik ging in de pan met de jus zitten. Dus dat was natuurlijk ook niet zo lekker. En dat vond ik... Dat vond ik op dat moment het ergste. Maar toen we buiten kwamen... en mijn moeder die kwam naar buiten... met mijn uh, kleinere broertje op haar arm. En toen zei ze... Te, ik hoor ze nog zeggen altijd... tegen de buurvrouw... toen nou zei Adria, Jenny, die zijn niet thuis. En toen zei de buurvrouw... die zitten bij ons in de kelder. En ik... En ik had natuurlijk een hele vieze broek... want ik had in die bam en ju gezeten... en ik kwam naar buiten en ik vond ik zo erg. En ik zei, Ma, ik ken, mama, ik heb een vieze broek. En toen zei ze, dat geeft niks. En ik kreeg een snok aan mijn arm. maar ze was natuurlijk zo blij dat ze ons zag... maar dat heb ik nooit eigenlijk nooit aan te durven vragen... Maar hoe bang ben je geweest. Maar ze heeft wel eens verteld... dat mijn vader, ons, die ik was aan thuis gekomen... op het moment dat het bombardement begon... En mijn vader wou ons gaan zoeken, maar toen had mijn moeder gezegd... dat moet je niet doen, want als ze nu nog buiten zijn, dan leven ze niet meer. Dat heeft ze wel eens verteld. En als ik daaraan denk, dan besef ik pas hoe angstig mijn vader en moeder geweest zijn... terwijl dat op dat moment eigenlijk bij mij niet tot me doordrong. Toen moesten we te voet naar Groeden, want daar zijn we dus geweest... en uh, bij mijn opa, die woonde in Groede. En ik kreeg, om een beetje afgeleid te worden, onderweg een poppenwagen mee. En, maar toch zie ik nog altijd die dode paarden liggen, bompen, te, huizen die kapot waren. Mijn moeder met dat babyje op haar arm, ik moet bedenken, ik was pas drie weken geleden geboren. U was vijf? Ik was vijf. En onder, onderweg moest dan dat mijn, mijn broertje dan even in die poppenwagen liggen. Nou, dat was echt niet op luchtbanden. En ik mocht dan met de pop in mijn arm. En toen onderweg, dan in Boerenol, zei er een mevrouw tegen mijn moeder... wil je toch de kinderwagen niet even lenen? En toen zei mijn moeder nee. En dat snapte ik niet. Ik zei, waarom doe je dat nou niet? Toen zei ze, mijn kind, dan moet ik hem weer terugbrengen ook. En dan is ze helemaal te voet. Dan nou zijn we dan zo naar de groep gegaan. Mijn vader die kwam achterop met wat spulletjes, maar die is weer teruggegaan. Maar die heeft dan geholpen met het identificeren van de uh, slachtoffers. Jaap Keimel, u was toen 8,5. U zat ook hier midden in het zwaarst getroffen gebied. Ja, we waren hier als, als bekenders waren we aan het spelen in de dijk hier. Ja. Bij de Steenoven. Ja, de Steenoven. Die vliegtuig die kwam er van boven. Uit het oosten kwamen ze? Ja, en uh, ja, de, ja, de mensen zaten de hadden allemaal vrij en zaten aan de kant van de dijk... te kijken naar die Duitsers die op de dijk stonden hier. En ja, en dan kreeg iets gedonden natuurlijk... Dat die de raam het vliegen en het is allemaal zwart en het is allemaal zo verschrikkelijk uh, benauwd. Want bedoel je, ik kreeg stof waar je nooit van stof weet, kreeg je allemaal binnen. Dus dan op een gegeven moment, voor de tweede keer stopt het. En toen ben ik samen met mijn moeder weggevlucht. Mijn vader, mijn broer, mijn twee broers en mijn twee zusters die bleven achter. En dat ben er, ja, mijn broer en een zuster ben ik dan verspeeld in, in het moment die zijn overleden, Die zijn ja. En dan zijn we ik met mijn moeder weggevlucht... ...over een te lag. Want hier hadden we, voor een, hadden we een soort van leiding. Een afwatering. En dan zijn we gevlucht naar de dichtstbijzijnde boer hier. En dan zijn we daar uh, verbonden. Want iedereen had natuurlijk scherfje vre overal. En uh, dan zijn we daar verbonden. En dan zijn we opgepakt door een fietser. En die heeft ons meegenomen... Naar Slijkplaat en ik ben daar de nacht toegebracht. En, en, en is mijn vader zelfs op een boerenwagen is hij is daar ook naartoe gebracht. En mijn broer had zeker dus, en mijn zus ook had dus. En dan hebben we op een gegeven moment de andere dag naar Bieriet gegaan en hebben daar de bevrijding afgewacht. Ik samen met mijn moeder en mijn, mijn zuster, die had dan ook gewond was, hebben we daar de bevrijding afgewacht in de molen. En dan zijn we, nou eraan, zijn we naar de hand geëvactueerd naar de Osteeflaam naar Hulst. Maar als die bevrijding dan komt met de Canadezen in oktober, ad ultimo... is er niemand in Breskens. Nee. De bevrijders komen alleen maar door puinhopen heen. En hebben moeten vaststellen dat de bedoeling van dat bombardement... om de Duitsers het ontvluchten te beletten, ja. volledig is mislukt. Dat is ook mislukt. Want op het moment dat het bombardement klaar was... ben ze weer aan de Veerhouding begonnen om de... de, de, de de afvoerding daar weer te herstellen. Ja. En s'avonds om half twaalf, dan ben ze weer beginnen te varen. Ja. Dat bedoel het was een gewone mislukking. Vijftiende Leer kon nog overzeker. En die hebben later nog ook gevochten tegen de geallieerden. Onder andere bij Woensdag in Bergen-Zoom en, en in Arnhem ook nog. Dat is allemaal, uh, als Montgomery de strijd anders aangepakt had en niet echt naar Arnhem gegaan had, hadden we hier een rustig leven gehad en dat is de strijd voor hun ook makkelijker geweest, want er waren hier opgesloten geweest. En dan we, ja, dat was afgesloten. Want er was maar één weg om weg te gaan en er was over Breskens. Want al de havens waren dicht, Teneuzen was bevrijd. En wij zaten nog met, met het probleem. En dat is juist het dus geweest natuurlijk dat dat soort bombardement niet komen is. Briskens had pech, van de hongerpech. Ja, maar ze hadden de verkeerde kant van de straat. We zitten zo vlak bij het monument. Johan Provoost, u maakte dat monument, leg eens uit. Het bestaat dus uit twee bakstenen muren die elk een 1 van 11 september voorstellen. En uh, in die ene muur is er een gat en er hangt een scheef raam uit. Want een, uh, een ramen en een glas is het eerste wat er uitvliegt... tijdens bombardementen of beschietingen. En dat raam, door de luchtdruk. Door de luchtdruk. En in dat raam is er een scherf glas overgebleven. Dat is in dit geval roestvrij staal, omdat glas dus te gevaarlijk is. En kwetsbaar. De rest van het glas uit het raam is er uitgevallen. En al die scherfjes die je ziet... die liggen dus op een zwart-marmeren plaat. En die heeft de vorm van de vroegere gemeente Breskens. De contouren van de vroegere gemeente Breskens. En daarvoor een plaat ook met de datum en de woorden... en voor altijd bleef het stil. Klopt. En dat was voor 184 mensen het geval... En eh, voor iedere slachtoffer dus een scherfje. En als je nou goed kijkt, dan zie je dus dat die scherfjes niet allemaal alleen zijn. Maar, maar eh, ik weet wel dat er dat vriendje van me, dat, er, dat is een, een verhaal apart. Die eh, was thuis, tenminste in het gezin, met een jongetje twee, en twee meisjes. En dat jongetje was 15 en die meisjes waren, jong, waren ouder. En eh, dat jongetje... Dat was bij ons aan het spelen, dus die is bij ons verongelukt. Een van zijn zusjes die was dienstmeisje bij iemand aan de andere kant van het dorp. En die mevrouw die zei tegen haar, ga maar naar huis. Want het is zo gevaarlijk op het ogenblik. Je hoeft hier niet te zijn, ga maar naar vader en je moeder. Dus die ging naar huis. En dat meisje is nooit aangekomen. Die is onderweg, is die verongelukt. Ja. Dat andere meisje was ook niet thuis in het gezin. En die is ergens anders gesneuveld. Ja. De vader, dat was een groenteboer. En die vader die was aan het werk hier onder de Scheldekade. En een, een uh, werkplaatsje was hij aan het werk. Dat ging door in die dagen. En die is daar gesneuveld. En moeilijk thuis. Toch ook wel bijzonder. 11 september. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En dan wordt het 11 september 2001 in New York. Ja, daar heb ik dus heel weinig van meegekregen. Want uh, 11 september is een heilige datum voor ons uiteindelijk. Maar uh, de verschillende omstandigheden waar wij samen met mijn vrouw waren... zaten we dus in Frankrijk, in Parijs. Mijn reisje was ons aangeboden wegens een huwelijksfeest. En toen keken we in die kamer naar de televisie en daar zagen we heel dat spel... In Amerika, we kijken eens, eens eventjes rampenfilm. Maar ja, dat was geen rampenfilm. Natuurlijk, het was ramp. Maar wij snappen er niks van. Want we spraken geen woord, Frans. Dus niemand wist wat er gaande was. Dus op die 11 september was ik hier niet. Dus die gevleugelde woorden van de burgemeester over die bommen en die vliegtuigen heb ik niet meegekregen. Want wat zei de burgemeester, Jenny Fokker? Smiddags hadden we eerst de krans gelegd op het massagraf op de begraafplaats... En we waren met ons groepje, waarop we de krans gelegd had aan het koffie drinken En toen belde er iemand op. En die zei, je moet de televisie eens aanzetten. En toen zagen we wat er gebeurde. En toen wilden we het ook eerst niet geloven. Het is net wat Johan zei. We dachten eigenlijk dat het de film was. Maar het was waarheid. En toen s'avonds hadden we hier de herdenking en toen begon de burgemeester met de woorden... ...vandaag waren er vliegtuigen als bommen, maar op 11 september 1944 waren het bommen uit vliegtuigen. En dat was eigenlijk een dubbele herdenking. We dachten, we dachten allemaal wat er die dag gebeurd was, maar we dachten ook wat er 11 september hier gebeurd was. Jaap Keimel, die 11 september werd sinds New York een hele belangrijke datum. Maar 11 september Breskens was vergeten. Ja, de, de mensen, de, de mensen, dat we wilden ze vergeten. Maar het is zo, zo, die herdenking op 11 september, die zal voor Breskens nooit kunnen. kunnen Breskens kan dan niet vergeten. We willen die ook niet vergeten en we willen die ook niet eh, minder belangrijk maken dan New York. Want New York, New York die had nog maar een paar duizend maar wat hadden 184 hier op 10% van onze bevolking. Maar eh, Rotterdam wordt genoemd, zeer wordt nooit genoemd. En hier is de harder reden dan aan Normandie. En dat is, uh, ja, wij zijn gewoon op dat punt ook een vergeten gebied. Wat een bevrijding, Jenny Fokke. Ja. Je moet niet vergeten, we kwamen terug, onze ouders. En het was hier al verwoest en we konden alleen maar denken om weer een eigen plekje te creëren. En er is ook eigenlijk weinig gepraat de, over de oorlog. Iedereen had het druk met uh, weer opnieuw te beginnen. Uh, veel gezinnen waren getroffen door, door slachtoffers. Iedereen had wel een, uh, iemand in de familie die, die moest, ja, moest herdenken. En er was geen tijd om te herdenken. En daarom is het zo goed dat Johanna en Jaap op een gegeven moment toch het initiatief hebben genomen om een monument op te richten dat we kunnen herdenken... dat dat moet blijven. Het, was, het is iets wat we nooit mogen vergeten. Maar 11 september is natuurlijk voor Breskes veel indrukwekkender. Dan, dan, dan doet het ons veel meer pijn. Dat zijn Jenny Fokke. U hoorde haar samen met Jaap Keimel en Johan Provoost... in een bijdrage van Jeroen Wielaert.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 Hij kreeg drie jaar geleden te horen dat hij kanker had in een speekselklier. Hij onderging verschillende operaties en bestralingen. In 1979 begon York met de Beastie Boys... samen met Mike D. en Adam Edward Horowitz. Dit popgroep wat hits met nummers als Fight for Your Right... The Party, Sabotage en Intergalactic. De komende jaren moet het aantal keren dat een trein door rood rijdt... terug naar hooguit tien keer per jaar. Dat doel stelt spoorbeheerder ProRail zichzelf... Vorig jaar reden nog 157 keer een trein door een rood zijn. Er wordt versneld maatregelen genomen vanwege het treinongeluk in Amsterdam... waarbij twee weken geleden 117 mensen gewond raakten en een vrouw overleed. De Nederlandse volleybalsters doen niet mee aan de Olympische Spelen. De ploeg had bij het kwalificatietoernooi in Ankara... het laatste groepsduel met 3-0 of 3-1 van Rusland moeten winnen... om door te gaan naar de halve finales. Na een goede start moest Oranje de tweede en derde set aan de regerend wereldkampioen laten. En daardoor werd Nederland kansloos. U luistert naar een rechtstreeks uitzending van de herdenking van hen... die sinds de Tweede Wereldoorlog omkwamen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om acht uur worden alle slachtoffers herdacht. Dan zijn we op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in het Duingebied in Den Haag, de Waalsdorpenvlakte. Verslaggever Jeroen de Jager. Die beroemde klokken, Jeroen, die klinken inmiddels... Het is ook de eerste plaats waar na de Tweede Wereldoorlog herdacht werd. Ja Bert, om vijf voor half acht is de Bourdonklok, die 5000 kilo zwaarwegende klok, is gaan luiden. Dat is het teken ook dat de stoet een kilometer verderop van de vlakte in beweging komt. Die klok die wordt geluid door zes leden van het Eropeloton Waalsdorp... Um, aan beide zijden van de klok trekken zij aan het touw. Het is een loodsvaarding waardoor dat ding gaat luiden. Op de vlakte zelf, bij de vier kruizen, staan inmiddels ook de zes erewachten van het erepolyton naast de vier kruizen. De fakkels daar, die zijn ontbrand. En die staan te wachten op de stoet mensen die hier de komende tijd voorbij gaan trekken. stoet van... Ja, jaarlijks toch rond de 3.000 mensen, 3.000, 4.000 mensen... die hier uh, de herdenking opzoeken op de Waalsdorpenvlakte. De Waalsdorpenvlakte, de vlakte waar tijdens de Tweede Wereldoorlog... meer dan 250 verzetstrijders zijn gefusilleerd. En in 1946, inderdaad de eerste keer dat hier is herdacht. En eigenlijk is dat... Het begin geweest van de nationale dodenherdenking. Op 3 mei 1946 was hier de eerste herdenking. Die werd op 4 mei op de radio uitgezonden. En dat is eigenlijk het moment geweest dat er sprake was in Nederland van een nationale dodenherdenking. En elk jaar weer komen hier dus mensen op af. En ja. voor u is het de hoeveelste keer? Uh, voor mij de tweede keer dit jaar dat ik hier ben. Uh, en dat komt bij een oom, die is uh, gefuseerd hier op de Waalsdorpervlakte. In 1944. Uw oom zat in het verzet. Die zat in het verzet, ja. Heeft gevangen gezeten? Heeft gevangen gezeten. Is op een gegeven moment gepakt, heeft gevangen gezeten. En die is die heeft in Hotel Oranje, zoals dat heette. Gevangen gezeten op Scheveningen. En is toen dus hierheen gebracht om gefuseerd te worden. En uiteindelijk dus geïdentificeerd, ook hier. Uh, de Duitsers hielden dat ook gewoon bij, wie er uh, ge uh, gefuseerd werd. Misschien dus is bekend uh, zelfs op welke datum die gefuseerd is. U zegt u bent hier voor de tweede keer, maar u weet al veel langer dat uw oom hier is gefuseerd, neem ik aan. Dat klopt inderdaad, we krijgen elk jaar uh, twee toegangskaarten voor de kopgroep. En uh, ja, die verdelen we onder de familie. Dus de ene keer uh, ben ik er, de andere keer uh, is mijn zuster, mijn broer is nu bij me. Uh, en zo uh, wisselen we dat elk jaar af. Hoe is het om hier te zijn? Want dit is een ander soort herdenking dan gebruikelijk. Uh, ik vind het heel erg uh, indrukwekkend om hierbij te zijn. Uh, natuurlijk vanwege de klok, maar ook vanwege het feit dat hij hier uh, gefuseerd is. En um, uh, ja, gewoon optimaal doorvlakte, waar dus heel veel mensen gefuseerd zijn. Uh, ja, dat, dat doet mij meer, eerlijk gezegd, dan uh, andere dode herdenkingen. Dank u wel. Um... Bert, nog even tot slot. Dit is een herdenking ook waar er geen onderscheid wordt gemaakt tussen personen. Dit is een herdenking waar geen toespraken worden gehouden. Waar gewoon in stilte langs die kruisen wordt gelopen en waar mensen hun bloemen neerleggen. Een stoet die hier nu begint langs dat monument en die tocht vanavond half elf hieraan voorbij trekt. Jeroen de Jager vanaf de Waalsdorpenvlakte, waar mensen tot ongeveer half elf langs die monumenten, langs die kruisen zullen trekken. We gaan van de Waalsdorpenvlakte voor een rechtstreeks verslag van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam naar verslaggever Menno Rehmeijer. Want Menno, de ceremonie gaat zo dadelijk beginnen. Ja, nog een uh, minuut of zes, dan zal koningin Beatrix... samen met prins Willem-Alexander hier bij de eerste trede... van het Nationaal Monument op de Dam staan... om de eerste krant te leggen. Op dit moment is er nog in het uh, paleis, aan de overkant... het paleis op de Dam in alle luister hersteld. Onlangs daar ook weer het eerste staatsbezoek geweest. Het inkomend staatsbezoek van de Turkse president Gül... werd hier met groot ceremonieel op de Dam uh, ontvangen. Um, dat zal over een minuut of vier dan beginnen. Dan komt de koningin naar buiten, loopt over het ere couloir tussen de krijgsmachtsonderdelen door. Tussen de veteranen die staan opgesteld. En daar horen we de eerste muziek, de proloog. Neemt een aanvang zoals dat dan heet. Het is muziek van de marinierskapel van de Koninklijke Marine. Een militair harmonieorkest met muzici die allemaal een conservatoriumopleiding hebben gehad. Er wordt tot de doden gespeeld. Dat is een compositie van Rob Goorhuis, speciaal voor deze gelegenheid geschreven. En sinds 2000 ieder jaar gespeeld hier tijdens de herdenking op de Dam. Een stuk gebaseerd op het gedicht Tot de doden van Ed Hornik, de journalist-dichter die in de oorlog in Dachau terechtkwam... en daar door de Amerikanen werd bevrijd. Het is... Druk op de dam. Als ik zo over de hoofden heen kijk... en dat kan ik omdat ik op het, bij het monument iets hoger sta... dan is aan beide zijden van de couloir vol met uh, mensen. Het weer is ook goed. Vanmiddag regent het hier in Amsterdam nog lichtjes. Maar de wolken trekken steeds verder open, steeds meer blauwe lucht. Het is in ieder geval droog. Wel fris, maar uh, met een warme jas is dat voor iedereen te doen. Ook voor de eerste generatie. De eerste generatie die hier op de eerste banken zit altijd speciale aandacht voor hen eh, als het gaat om de herdenking. Maar natuurlijk ook eh, jonge militairen, jonge veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Bosnië of eh, naar bijvoorbeeld Oeruskan. Ook zij hebben hier een plek. staan de eerste scouts en zeven kenners al klaar met de krans... die koningin Beatrix en prins Willem alexander zullen leggen. De scouts komen dit jaar uit de provincie Brabant. Al vaker gememoreerd vanavond Brabant... waar morgen de bevrijdingsfestiviteiten van start zullen gaan. Dat gebeurt onder meer met een lezing door de Duitse president... net aangetreden Joachim Gauck. Hij zal de 5 mei-lezing verzorgen in Breda... Premier Rutte zal daarna met Guus Meeuws het bevrijdingsvuur in Breda ontsteken. Daarna zullen overal in het land de bevrijdingsfestivals worden gehouden. Maar eerst, zoals het, comité, het 4 en 5 mei comité zo graag ziet, zal er herdacht worden. Want zonder herdenken kun je geen bevrijding vieren. Geef 8 wordt geblazen bij het paleis. En dat betekent dat de koningin het paleis op de Dam heeft verlaten. En zometeen hier over het eerder couloir richting het Nationaal Monument zal komen. Ceremoniemeester Erik Beurmeister staat te kijken en ziet vanaf zijn spreekgestoelte... inderdaad het gezelschap aankomen. Voorop koningin Aan Beatrix. De koningin, zijn de koninklijke hoogheid, de prins van Oranje... en haar koninklijke hoogheid, prinses Maxima. Dat betekent dat ze het eerde uh, hebben betreden. De koningin vergezeld door de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité... mevrouw Leemhuis-Stout. Publiek hier op de Dam... Wat natuurlijk in grote getalen ook gewoon staat. Maar de eerste rij, de oorlogsveteranen, die zaten zijn gaan staan. En dan zal zo het marginaal monument worden betreden. In de stoetie van het paleis komt ook... Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, zie ik. En minister-president Rutte. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij allen, burgers en militairen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 maar in ons realiseren dat wij hier, in vrijheid, twee minuten stil kunnen en mogen zijn. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Haar Majesteit de Koningin... en zijn Koninklijke hoogheid de Prins van Oranje, als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Ceremoniemeester Erik Buurmeester. ...nodigt koningin Beatrix en prins Willem-Alexander uit om de eerste krans te leggen. Ze nemen de krans over van de adjudanten die daar stonden. De prins in het dagelijks tenue van de koninklijke marine in de rang van commandeur. De krans wordt geschikt en de prins salueert met de hand aan de pet... Koningin en de prins zijn weer terug op hun plaats. Dan klinkt zo het signaal tap toe, geblazen door trompetist-adjudant Peter van Dinter. En dat luidt dan de twee minuten stilte in. Niet alleen hier op de Dam, maar in heel Nederland natuurlijk. signaal tap toe niet te verwarren trouwens met dat Anglicaanse last post. Dat is toch echt iets anders. Tap toe was van oudsher binnen de krijgsmacht. Precies wat het zegt, het signaal dat de tap toe, dat de tap dicht gaat.